RTL heeft de cijfers opgevraagd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Misbruik komt het meest voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Matthew Golding heeft op de Nederlandse Dansdagen in Maastricht... de zwaan gekregen voor indrukwekkendste dansprestatie. De eerste solist bij het Nationale Ballet... kreeg de prijs voor zijn rol in Short Time Together. Hij raast volgens de jury als een witte tornado over het toneel. De zwaan voor de beste dansproductie ging naar Rocco, een dansvoorstelling in een boksering. De zwanen worden uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwen. Het weer vannacht, opklaringen, maar ook mist. In het noorden kan een bijvallen, koelt af naar 4 tot 9 graden. Overdag veel zon en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, PNN. De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Ja, goedenacht en welkom bij De Wereld van Filemon. Iedere zaterdagnacht vlieg ik in dit programma De Wereld over... en praat ik met Nederlanders in het buitenland. Hoe wordt er gefleurd in Kenia? Gaat dit anders dan in bijvoorbeeld Irak? En hoe ziet een tankstation er eigenlijk uit in Brazilië? Daar... Daar ga ik het dit uur over hebben met drie mensen die in deze landen woonden. Onder andere uh, Jeppe Schilder. Goeie nacht, uh, Simon. Hoi. Ja, we, we hebben elkaar vorige week, volgens mij was dat ook gesproken. Je zit daar voor Dance for Life. Uh, Klopt inderdaad, ja. We gaan het zo meteen uh, uitgebreid hebben met, uh, over de, hoe er gefleurd wordt in Kenia. Maar eerst, ben jij zelf een beetje een flirt? Uh, ja, jeetje, wat is een flirt, hè? Ik, uh, ik, ik vind het wel natuurlijk leuk om uit te gaan en dan uh, ook een beetje met... Uh, ja, op zich natuurlijk ook met flirten, ja. Maar wel een beetje oogcontact zoeken met vrouwen en misschien een knipoogje her en Ja, dan. Dan, nou moet ik zeggen dat ik... Ik ben, ik ben ook wel iemand die gewoon uh, uh, in een kroeg zit uh, met een biertje en uh, aan het oude hoeren slaat. Dus uh, dat, is, uh, dat is meer mijn stijl. Ik ben niet iemand die smooth op de dansvloer uh, aan het flirten gaat. Nee, dat is volgens mij ook typisch Nederlands, toch? Die vrouwen, wel, vrouwen eigenlijk ja. moe kwekken. En dan als ze echt niet. die vrouwen eigenlijk een beetje moe kwekken. En als ze, en als ze echt dat, niet meer dat, kunnen. Dat, ik, denk dat, ik, ik denk dat ik daar wat beter in ben dan, uh, dan. ondanks dat ik bij dance live werk. Uh, zijn mijn dance moves. Uh, absoluut niet het beste. <laughs> dus uh, dat, dat, dat ligt me wat beter, uh, inderdaad. Ja, we gaan het zo meteen hebben over flirten. Uh, eerst uh, Nine Pankras, die zit in Irak. Hallo. Hi. Hoi. Goedenavond. Hallo. hallo. Wat doe jij in vredesnaam in Irak? In vredesnaam. Um, nou, ik werk in het uh, noorden van Irak, in Koerdistan, in Soelmania. Daar is een, uh, uh, het Independent Media Center in Koerdistan. Ja. En wij uh, geven eigenlijk trainingen aan lokale journalisten hier... in de hoop dat uh, ze wat meer onafhankelijk kunnen krijgen. Dat is het doel. En wat is het uh, belangrijkste dat je ze moet leren? Um, uh, uh, ach, uh, onafhankelijk te werken als, uh, als journalist. Want het gros van de media hier is geleerd aan een partij. En die zullen dus ook uh, uh, uh, nou ja, schrijven wat belangrijk is voor die partij... en andere dingen vooral niet. Vinden ze dat dus niet dat heel raar geeft. om dan gewoon te kunnen schrijven... wat ze, wat ze, wat ze willen schrijven? Ja, dat is, dat is ook heel gek. We hebben bijvoorbeeld een site opgericht, Kerkhoek dat de bericht puur over... Uh, de stad Kirchhoff, omdat daar een boel onrust is. En die journalisten, dat zijn over het algemeen freelancers, die en voor partijmedia werken, en voor onze site. En dan is het ook heel vreemd om, die, uh, om dat werk van hen naast elkaar te zien, zeg maar. Voor het ene stuk moeten ze veel meer bronnen, bronnen checken en veel meer uh, uitzoeken dan voor het andere stuk. Ja, want ik kan me voorstellen dat als je in één keer zoveel vrijheid krijgt, dat je toch, ja, dat je gaat zwemmen. Ja, ja dat, dat is ook zo. Dat is ook heel raar. En Um, uh, nou ja, goed, we proberen journalisten een beetje uh, uh, nou ja, te begeleiden erin. En gewoon een beetje te laten zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. Ja, en ik zei in vredesnaam, want ja, ik, ik denk altijd dat Irak ontzettend ik gevaarlijk ]ordeel. is om, om, om daar te zitten. Is het gevaarlijk waar jij zit? Waar ik zit, is het niet gevaarlijk. Ik voel me ook heel fijn, het noorden van Irak is uh, uh, uh, gewoon tamelijk rustig. En nu gebeurt er hier in de omgeving wel meer dan in Nederland gebeurt zo, maar het, het, het grootste deel van de onrust zit in het zuiden van Irak. Oh, gelukkig. Nou, het is ook laat al daar, het is ja. uh, rond twee uur. Ik zou zeggen, blijf nog even ja, wakker, dan, dan gaan we het vier, zo... hier zeg maar zondagavond. Oh ja, ook nog eens een keer. En morgen moet je gewoon weer werken. Nou, ik vind het heel tof dat je nog even op wil blijven voor ons. En ik spreek je zo meteen over flirten in Irak. We gaan eerst nog heel even naar Anne nee, Dorst. Anne, goedenavond. Goedenavond. Ja, er zijn uh, morgen verkiezingen. Morgen is het volgens mij, ja, in, in Venezuela. Leeft dat daar een beetje ook in Brazilië? Uh, nou, wat ik hier in het nieuws inderdaad over heb gezien, dat was uh, uh, dat de oppositie daar in Venezuela uh, had gezegd dat, uh, ja, dat ze het plan van Lula eigenlijk, de voormalige president van, van Brazilië, willen, willen gaan volgen. Ja, is, Lula en, is het uh, grote voorbeeld van die capriles, hè? Precies, en toen had Lula die had weer een video opgenomen waarin hij zegt dat hij Chavez steunt. Dus, dat, dat was gek. Even een... Uh, ja, had ik had ja, het ja. niet verwacht dus van dat... Lula eigenlijk. Nee, precies. Nee. Dus is dat nog steeds zo'n grote dus wat... held daar, Lula? Lula zeker, ja. ja zijn opvolger, Dilma van dezelfde partij, die uh, ja, is ook populair, maar, maar niet zoals Lula. Lula, dat is echt nog steeds een held, vooral onder dan, zeg maar, de, de arme uh, mensen hier van het land. Was je ook een beetje een flirt, Lula? Is Luna een flirt? Nou, dat geloof ik niet. Nee, oh. hij is En uh, nee, dus, <laughs> ik geloof niet dat hij, dat hij nou echt een in flirt is. Nee. Uh, nou, er wordt vast heel veel geflirt in Brazilië. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, eerst ja. wil ik nog even aangeven dat als je een tip hebt... of uh, ja, een vraag die je wereldwijd beantwoord wil hebben... ga dan uh, naar dewereld.bnn.nl. Of ga naar je e-mailprogramma en gebruik dan dit e-mailadres. En uh, ja, stel je vraag. Uh, eerst even muziek. Gohannes met... La Camisa negra. por pobre y me Tengo la camisa negra hoy mi amor. Hoi, en el is una pena y es por dat de tu niet meer sé en dat is wat me quieres, y eso es Ik heb más me doet Que tengo la camisa dat ik alleen ben en het was een hele leugen. Wat een kwaad, wat een kwaad, wat een kwaad, wat een kwaad, wat een kwaad, Acá no baby, te digo con disimulo que tengo la camisa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 Ja, Juanes met het zwarte hemd oftewel la camisa negra. Radio 1 PNN. De wereld van Philemon. Buiten de lijntjes kleuren, ondeugend zijn en sexy kleding dragen. Dat zijn dingen die Nederlandse vrouwen doen om aantrekkelijk gevonden te worden tijdens het flirten. Dit bleek afgelopen week uit een onderzoek van het Nederlandse lifestylebureau Proud to be Stout. Eerst even een voorbeeld hoe je niet dient te flirten. Hoe versier je een vrouw? En hoe weet je of ze ook met je mee naar huis wil? Op dit soort vragen krijgen mannen antwoord tijdens de Real Men Conference dit weekend in de rij. Het is de grootste internationale conferentie ooit over het versieren van vrouwen. Vanochtend kwamen ruim 200 mannen bij elkaar die hierbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Want dat is volgens de organisatie hard nodig. Heel veel mannen die weten totaal niet hoe ze een vrouw moeten versieren. En die worden, ja, af en toe hebben ze eens een keertje geluk. Uh, maar meestal uh, zitten ze gewoon de hele avond uh, in de kroeg zitten ze, ze zichzelf moed in te drinken. En dan na twaalf, als ze flink aangeschoten zijn en de meeste vrouwen alweer weg zijn, dan, uh, ja, dan pas komen ze in de actie. Maar dan is het te laat. Nou, zo uh, moet het dus duidelijk niet. Uh... Dit is misschien wel een typische manier uh, hoe men in Nederland fleurt. Maar hoe gaat het in andere landen? Is flirten daar wel normaal? Of is het misschien wel strafbaar? Uh, Jeppe, goeie Nogmaals uit Kenia. Ja, jij hoi, zit er goeienacht. Hoi, jij zit er uh, uh, namens Dance for Life. Uh, Afrika, het is daar warm. Ik stel me uh, de hele dag gefleurd vol voor. De hele dag fleurten. Um... Ja, het, het gebeurt wel veel uh, natuurlijk, um, maar dat, is, ja, dat, dat gebeurt eigenlijk op, uh, net zoals dat het uh, denk ik in Nederland uh, zowel op het werk als tijdens uh, als het uitgaan, als bij wijze van spreken dat je over straat loopt, uh, dan kan het gefleurd worden. En ik kan me voorstellen dat het daar ex, ex, expressiever gaat? Nou, het gaat wel wat, uh, het gaat wel wat directer uh, vaak, maar het hangt, ook, het hangt er ook maar een beetje vanaf wat, uh, ja, in, in welke omgeving uh, je zit. en. Uh, Kijk, ik, ik ben natuurlijk een, een buitenlander die hier zit. Nee. En uh, dan word je al snel gezien als iemand met een, uh, met een flinke portemonnee. Oh ja. Dus ja, dan, dan komen de vrouwen denk ik wat, wat sneller op je af. Maar uh, uh, ik, ik neem aan dat als je in de Sloppenwijk hier woont, uh, dan, dan is het ook weer een heel ander verhaal. Uh, al gaat het wel heel erg direct, uh, merk ik ook, uh, ja, bij mensen in mijn omgeving. Ja, als, jij, als jij in de Sloppenwijk gaat lopen, dan is het meer flirten met de dood. Nou, is het zo, zo zou ik het ook weer niet willen zeggen. Het is niet een en al uh, kom ik wel in de sloppenwijken. Oh. Uh, maar ja, het gaat daar natuurlijk ook op een andere manier aan toe. Maar er is, ja, hoe ja, wordt er is aan de ene kant een ontzettend uh, taboe op om, uh, om, uh, ja, om te, ja, niet zozeer op te flirten zelf, maar om uh, hè, natuurlijk met iemand uh, naar bed te gaan. Ja. En aan de andere kant gebeurt er gewoon wel ja, heel veel. En, en uh, ja, is het niet zo dat, je hier altijd, uh, dat men hier altijd trouw is? Hoe wordt er geflirt? Um, nou, ik denk dat een, een, wat, wat voor vrouwen heel belangrijk hier is, uh, is het haar. Echt, elke, uh, elke week heeft, uh, heeft een collega van mij bijvoorbeeld weer een nieuw kapsel. Het, het en haar is van een vrouw van, of van een man? Dat is van een uh, vrouw, dat is een vrouw. Oh, oké. Okay. Dus de mannen, ja, de vrouwen hier die, die kunnen niet echt heel makkelijk hun, uh, hun haar laten groeien. Dus ze laten allemaal net haar dan invlechten. Ah. En uh, dat is echt voor hun heel erg belangrijk. Uh, dat, uh, dat hun haar goed zit, uh, om en, het zo te zeggen. En hoe heet, dus heet je collega van jou? De vrouwen daar, uh, daar begint. Oké, okay. dus dan zeg je... Hoe heet je collega van jou bijvoorbeeld? Uh, die heet uh, Paulien. Dus als je zegt Paulien je haar danst, dan ben je goed aan het fleurten? Dan ben je wij streken goed aan het fleurten, inderdaad. Uh, maar is maar uh, ja, het, het kan ook gewoon zijn dat je een sms'je krijgt. Ik kreeg laatst bijvoorbeeld kreeg ik een sms'je van een wild vreemde. Mm -hmm. Die had mij dan uh, ergens gezien en uh, die had uh, mijn nummer aan uh, iemand gevraagd. En uh, ja, over die dag uh, even af konden spreken. En uh, ja goed, dan ga je wel even vreemd te kijken. Tenminste, ik, ik krijg dat in Nederland niet heel vaak, uh, dat soort sms'jes eigenlijk nooit. Nou, uh, oh, jij niet? Uh, nee, niet zo vaak. Nee, niet zoveel <laughs> als jij denk ik. Nee, ik ook niet hoor. Maar ik heb een geheim nummer. Anders had ik er denk ik wel heel veel gekregen. Nee, ik heb geen idee. Ah, ja, nee, tuurlijk. Ja. Maar, maar, maar, maar, maar flirten in het. Is, zie je dat ook in het openbaar? Kan je dat toch gewoon op straat doen? Of heb je dan de, de, maar, het risico ik, ik, dat, dat vrouwen er. Is wel boos veel, uh, er is wel veel oogcontact. Maar als, als ik bijvoorbeeld uh, naar, een, uh, naar een kroeg ga, uh, hier in het centrum of zo. En ik zit daar buiten, dan, ja, dan, dan, ja, dan dan krijg je het wel snel aanspraak. Maar de vraag is. Ja, heb je hier met iemand te maken die zoiets heeft van hey, een leuke jongen of uh, iets dergelijks? Of is het uh, toch iets uh, dat op zoek is naar geld en dat, uh, dat eigenlijk gewoon een prostituee is? Ja, want hoe spreekt ze je dan aan? Wat zeggen ze dan? Uh, ja, nou, dat, dat, dat, dat is van heel uh, geraffineerd met een beetje uh, lief kijken tot, uh, tot werkelijk tegen je aan gaan rijden. En, uh, <laughs> ja. en duidelijk maken dat ze... Dat ze, ja, ze wel meer van je willen. Maar het kan echt zomaar overdag op een terrasje kan dat uh, gebeuren. Dat vrouwen nou, tegen je op een terrasje gaan ze niet zo snel tegen je aanrijden. Maar dan, dan uh, is het zo. Dan knopen ze een gesprekje aan. En dan uh, vinden ze opeens alles, uh, alles is interessant en alles is mooi en oh, ja. uh, alles is fantastisch. En uh, dus je wordt helemaal dan de hemel ingepreekt. Ik denk dat dat een beetje de, de kern is dan. En gaan ze dan ook complimentjes over jouw haar maken? Of is dat alleen maar dat je nou, bij de vrouw moet worden? Ja. Dat is grappig, ja. Ik, ik heb dat wel laatst gehad dat ik in een club was... en uh, dat er zo'n uh, dame naar me toe kwam en die begon zo uh, door mijn haar te strelen... en uh, over hoe uh, mooi mijn haar wel niet was. <lacht> hoe um, ziet je haar uh, eruit dan? Ja, dat... Wat zei je? Hoe ziet je haar eruit dan? Uh, ik ben blond en de, uh, ik moet zeggen dat ik uh, <lacht> van voren ook wat, uh, wat inhammen begint te krijgen inmiddels. Dus ik, ik weet niet precies uh, of ze nou de waarheid sprak, maar... Ja, een blond haar, dat heb je daar waarschijnlijk uh, weinig. Weinig, ja, dus dan, dan is het net vaak. Ja, want dat doen ze wel. Dat, ze, dat heb ik ook wel eens gezien in Afrika, dat je heel veel geblondeerde mensen ziet. Is dat daar ook? Uh, ik kom ze weinig tegen eigenlijk hier zo. Nee, hmm. wel dat ze af en toe een uh, gekleurd vlechtje door haar hebben, maar uh, geblondeerd. Uh, nee, het is niet, uh, niet dat ik dat echt. Uh, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Hier zo. Nee, en wat moet je eigenlijk vooral niet doen in Kenia? Om, om een vrouw te versieren? Wat je niet moet doen. Uh, nou, ik denk dat je vooral uh, moet laten een beetje respect moet, uh, wel moet tonen. Uh, dat dat toch wel het belangrijkste is. Dus uh, je kan wel direct op je doel uh, afgaan, maar ja, je moet toch wel een uh, heer zijn en uh, je, moet, je moet wel netjes blijven. Ik denk dat dat wel een beetje het belangrijkste is, ja. Ja, want heb je dat wel eens gezien, dat, uh, dat, dat mannen daardoor afgewezen worden of misschien wel een klap in hun gezicht krijgen? Nou ja, sowieso. Uh, kijk, ik, ik zit natuurlijk ook uh, in, in, in, ja, in clubs waar, waar, ja, waar gewoon dan over het algemeen veel prostituees komen. Dat er gewoon ook veel buitenlanders uh, dan zijn. Ja. ja. Uh, en, maar er zijn ook dan gewoon natuurlijk Keniaanse mannen. En die zijn vaak wat directer dan, uh, dan, uh, dan wij Europeanen. Dus bij vrouwen kan dat wel eens uh, uh, ja, in het verkeerde keelgat schieten. Dat is gelijk haken. Haar... Dat, Als een Keniaanse man met een Keniaanse vrouw uh, gaat dansen, dan, dan, ja, dan is dat ook wel gelijk heel erg uh, sexy, uh, om het zo te zeggen. Dan, uh, dan zijn ze. Dagger is dan niet uh, iets wat. Uh, ja, wat dan uit een boos is of, of zo. Nee, ik was één keer in die, uh, Afrika. wat me opviel was dat je daar dan ook uh, blanke mannen hebt die daar dan al heel lang wonen. Een soort echt. Je hebt het idee dat hun familie nog uit de koloniale tijd uh, komt. En dat die dan op een hele arrogante manier met die vrouwen omgaan. Uh, Zie je dat daar ook? Uh, nou, ik, ik heb dat, dat niet zo, zo expliciet gezien. Maar ik, ik ken wel wat, uh, wat blanke Kenianen, zeg maar. Dus dat echt, echt nog van die koloniale tijd. Ja. En die laten zich over het algemeen wel wat, uh, wat laagdunkener uit, uh, merk ik soms. Ja, dat irriteerde mij heel erg. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ja, ben, ja, nee, mij, mij irriteert dat op zich ook wel. Maar goed, ik, bedoel, ik, ik, ik ken hun geschiedenis niet. Ik weet niet hoe, uh, hoe zij natuurlijk hier ook zitten. Dus maar vanuit mijn perspectief ja, dan, dan vind ik dat ook niet echt uh, netjes natuurlijk nee. Nee, zijn ze in Kenia misschien ook uh, wat huiverig wat betreft flirten? Omdat uh, je, ja, je daar veel uh, HIV patiënten hebt? Uh, nee, dat merk ik eigenlijk, daar merk ik eigenlijk heel weinig van. En uh, wat dat betreft, uh, uh, is het, ja, als, als een, als een uh, jongen een condoom gebruikt bij mij met een meisje als hij ermee uh, naar bed gaat, mm -hmm. dan is dat, dan wordt dat soms gewoon zelfs als een teken van, oh hij houdt van mij, uh, want hij gebruikt een condoom. Oh. Uh, en, maar dat is gewoon, ja, dat is gewoon absoluut niet standaard. Sterker nog, als je hier in de weekenden uh, een apotheek binnenloopt, dan, uh, dan is de morning after pill uh, nagenoeg helemaal uitverkocht elk weekend. Jezus. Um, dus ja, dan dat, de, de, de dagelijkse pil wordt hier dan ook niet gebruikt. Dat, zijn wel, dat, dat zit heel erg uh, anders in elkaar hier zo. En, um, dan merk je, dat je helpt, ook dat ja, gewoon... de liefde, ja, dat klinkt heel algemeen... maar de liefde dat het daar wat uh, gevaarlijker is... Ja, dat is wel mijn idee natuurlijk. Maar ja, goed, met een, met, met, uh, een, een hoog percentage HIV-patiënten hier zo... Dan, dan heb je toch wel bijna het idee dat je als je het onveilig doet... dat je Russisch roulette aan het spelen bent. Dat, dat zou mijn idee wel zijn, ja. Ja, en een condoom kan zelfs nog altijd uh, kapot gaan natuurlijk. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk altijd het risico wat je erbij hebt. Hij is daardoor onschuldiger geworden, dat was eigenlijk wat ik bedoelde. Hoe doe je het? Wat is onschuldiger geworden? Nou, dat je niet meer zo makkelijk uh, een one-night stand gaat doen of... Iets met iemand nee, een beetje te rommelen. Ik, uh, dat idee heb ik niet. Ik heb het idee dat het op zich... ja, dat het vrij makkelijk is om, om hier een, een, een one-night stand uh, te scoren. Oké, okay. oké. Okay. Uh, ik ga je zo meteen weer spreken. Ik ga eerst even naar een heel ander land. Uh, Nine Pankras, die zit in Irak. Uh, nogmaals, nacht. Flirten in Irak. Daar kan ik me goedenacht? niks bij voorstellen. Het, het is ook... Het is die nog moeilijk om je er iets meer voor te stellen, denk ik... omdat je het ook nauwelijks ziet. Het is hier... Uh, het gaat heel anders. Het is gewoon een hele andere wereld. En openbaar flirten zoals in Nederland gedaan wordt. Weet je ook, s'avonds de kroeg in en daar flirten. Dat is er hier gewoon niet bij. Het, project, uh, het uitgaan is hier ook heel anders. Het is, het is compleet verschillend. Maar uiteindelijk ontstaan er wel stelletjes. Want anders zou de hele bevolking eruit sterven. Maar hoe, hoe uh, gaat dat dan? Hoe ontmoeten die elkaar? Ja, nou, ik denk ook dat het lastig is hier, je hebt niet echt um, het hele elkaar ontmoeten, een, een, uh, uh, een relatie hebben met iemand, zeg maar alles wat in Nederland tussen elkaar ontmoeten en trouwen in zit. Daar mm. zie je hier natuurlijk weinig van. Het Trouwen is hier heel belangrijk en eigenlijk relaties hebben, dat, uh, uh, uh, dat gaat bijna niet. Um, maar ik denk dat mensen, ja, hoe mensen elkaar ontmoeten, het, een heleboel huwelijken worden nog steeds gearrangeerd, ja, dus dat... Uh, uh, nee, dat zijn ook de families die daarbij betrokken zijn. Wat heftig, hè? Het is heel... Hè, toen ik hier net was... Uh, uh, nou een aantal maanden geleden... toen zag ik ook een, uh, een bruiloft... gewoon met een man en een vrouw... met allemaal familie eromheen. En, en een heel jong meisje en een oudere man. En dat meisje zit heel duidelijk, heel onwennig. En, en dan denk je wel... ja, god, god... Ja, dat, dat, dat meisje zit nu uh, uh, aan die man vast. Het is dus ja. misschien de tweede of de derde vrouw. Maar ja... Dat is het dan. En praat je daar wel eens over met jongeren daar? Wat ze daarvan vinden? Ja, zeker wel. En het is, nou, ik denk ook wel dat het, het mediawereld hier... net als dat overal is, denk ik ook wel wat, wat vrijer is. En ik moet, ontmoet ik ook een heleboel mensen... die daar een stuk westerse zullen zijn. Heel veel mensen hier in Koerdistan hebben ook in, uh, uh, in het westen gewoond. Dus ze zijn echt wel veel andersdenkenden. Maar de maatschappij is natuurlijk grotendeels vrij... Uh, Conservatief nog? Ja, want zoals ik. Uh, ik woon samen met mijn vriendin. Ik heb kinderen mm -hmm. ongetrouwd. Dat kan je, je daar echt niet voorstellen. Nee, dat zou hier niet, dat zou hier niet snel gebeuren. Zelfs niet in nee. dat mediawereldje ja. waar je waar je in zit. Wat zei je, sorry? Zelfs niet in dat mediawereldje waar jij in zit. Nee, maar dan is het toch over het algemeen uh, huwelijken zijn gewoon heel belangrijk. Zo, zo regel je dat en zo doe je dat. Dus gewoon samenwonen en een relatie hebben. Dat, en dan zou het van jullie, denk geaccepteerd worden. Omdat, nou, als jij hier naartoe zou komen met je gezin... zouden mensen gewoon zelf invullen dat je getrouwd bent waarschijnlijk. Ja. ja. Maar het is heel anders. Ja. Maar er zal vast wel heel stiekem ge gefleurd worden, toch? Zeker wel. Dat, uh, zeker wel. Nu is het ook, je hebt hier ook... Um, uh, het is hier, we zitten hier in de bergen. Mm -hmm. En je hebt hier ook één berg waarvan de bijnaam de Kissing Hill is. Omdat hij erom bekend staat dat dan stelletjes dan een beetje achter die berg gaan schuilen. Om dan te kunnen kussen en hè, te, een, een beetje te kunnen flirten en uh, uh, uh, samen te kunnen zijn. Wat gewoon beneden in de stad niet kan. Nee, het heeft. Ja, nee. je, het is natuurlijk echt heel raar dat je ergens achter een berg moet gaan zitten als je een kusje wil geven. Maar het klinkt ja. aan de andere dat kant ook wel, ook wel romantisch dat je dan op zo'n berg. De, de, de kissing heel dat je daar dan mag kussen. Ja, het is iets romantisch, maar het is natuurlijk ook raar. Ik heb zelf ook wel gehad, als je dan met mensen nog afspreekt... of dat je, eh, dat, dat je dan echt in de loop van de avond de vraag krijgt... of je de stad al vanaf de berg hebt gezien. En eh, weet je, het gaat gewoon... Ja, het is natuurlijk wel gekkig. Nou, en heb jij die stad wel eens vanaf die berg gezien? Ik heb die stad wel eens vanaf die berg gezien, maar... Uh, ik ben niet ingegaan op, uh, op uh, uh, het verzoeken achter de berg. Ah, maar dat vind ik dan wel zielig voor die uh, jongen of meisje. Dat hij jou dan echt helemaal heeft meegenomen naar die berg. En dan, uh, dat jij zei dan nee, nee. Dat Of een het uh, of, of wist je toch toen nog niet de, ja, wat er op de kissing heel gebeurde? Ja, dat, dat wist ik wel. Maar het is, uh, hier denk ik denk ook, als, als, als, met name als westerse vrouw... Je, Um, uh, heb je ook een beetje een, een bordje op je hangen dat je beschikbaar bent. Omdat kijk vrouwen hier zitten in het keurslijf van hier. Dus hier is het heel lastig, openbaar. Flirten is heel lastig, daarom zijn ook bijvoorbeeld... Ik geloof dat in uh, landen in het Midden-Oosten, in ieder geval in Irak... Facebook is hier echt dus Volgens mij zijn er misschien drie mensen in heel Irak zonder Facebook-account. Dus dat is voor hen echt het antwoord. Weet je, er wordt ontzettend geflirt en gedaan via Facebook en via sms'en en via omdat ik in het openbaar gewoon niet kan. Nee, nee, nee. En meisjes hebben ook hun, hun eer en hun familie te beschermen... waar ik dan weer een, een westerse beschikbare ja. uh, vrouw ben. Dus met jou ik, wordt er echt heel veel gefleurd? Gekker. Dus ja, daar moet je een beetje vooruitkijken. Met jou wordt er dan ook heel veel gefleurd? Sorry, wat zei ik? Ze flirten heel veel met jou. Ja. En ja, ik merk ook wel. Weet je, gewoon, het zit ook in gekke dingen. Ik had bijvoorbeeld uh, uh, van de week er was weer een lekkage in huis. En toen kwam er een loodgieter langs en die was klaar en die wilde daarna het huis niet meer uit. Weet je dat? <lacht> het is, gewoon gekke, dat is heel handig, je heb altijd een loodgieter bij de dingen. hand. Ja. Maar het lijkt me ook wel fijn voor je om een zelfverzekerd gevoel te krijgen. Dat als, als mannen zo de hele tijd uh, op die manier naar je kijken, toch? Dat ook fijn is of juist niet fijn. Ja, wel fijn. Dat je, je wordt wel wel, zelf, ver, ja, je wordt wel ver, zelfverzekerd van, toch? <laughs> ja, maar, ja, dat, zou, dat zou misschien kunnen, maar het is meer, uh, het is denk ik vaker ongemakkelijk dan dat je er heel zelfverzekerd van wordt. Want het is ook een beetje raar dat, dat je mensen tegenkomt die er maar vanuit gaan, dat je ontzettend geïnteresseerd bent in uh, meer of in een leuke nacht. Ja, alleen ja, ja. maar. Uh, omdat je uit het westen komt. Ja. Zo zit het natuurlijk niet. Heeft iedereen daar een, uh, een hoofddoek uh, op? Alle vrouwen? Nee, zeker niet. Zeker oh. niet. Het noorden oh. van Irak is, gewoon, is vrij vrij. En, um, <laughs> en Soleimanië is dan weer zo'n beetje de, de culturele hoofdstad van uh, Koerdistan. Ja. Dit, dit is een, een vrij. Uh, uh, nou ja, een, een plek waar het allemaal gewoon prima kan. Veel vrouwen zijn gesluierd, maar. Uh, hier in Solomanië ook een heleboel niet. En ik hoef het ook niet. Het enige wat je gewoon je rekening houdt, is ook altijd tot over je knie en tot over je schouders dat je uh, kleding aan hebt. Maar als je naar andere plekken gaat en uh, vorige week was ik naar Kierkoek en dat is een hele onrustige stad nog. En dan neem ik ja, zeker, voor de zekerheid ja. wel uh, uh, Charles mee. Omdat gewoon als het onrustig is, dan wil je gewoon iets minder opvallen. Ja. Hey, en stel je voor, ik wil een, een leuke vakantie gaan vieren in Irak. Wat moet ik flirtechnisch gezien beslist niet doen? Um, zomaar uh, uh, in, een, in een koffiehoek of op straat... zomaar op een meisje afstappen en daar ontzettend mee gaan flirten. Want dat kan zowel jouzelf als het meisje in, uh, in, in grote problemen brengen. Wat voor problemen dan? Nou, omdat, daar, omdat ze misschien... Getrouwd is of een vriend heeft of een broer die de beschermt, of dat er een hele familie achter zit, of uh, je ja, moet er toch mee, uh, toch mee oppassen. Ja, want eerwraak, dat ligt daar waarschijnlijk ook nog op de loer. Ja, nee, dat zijn wel, dat zijn die hele heftige verhalen. En, en, en jammer genoeg gebeurt dat nog steeds heel veel. Ja, ja. Dat, uh, dat ja. is ontzettend heftig, ja. Heel heftig. Nine, ik uh, spreek je zo meteen weer. Ik uh, Vlieg even door naar uh, Brazilië. Totaal andere cultuur waarschijnlijk, Anne. Goeiedag. Ja, dat kan je wel zeggen. Hi. <laughs> ja, in, in Brazilië, de, daar flirten de mannen erop los, toch? Dat is echt een macho cultuur. Ja, zeker. Want ik hoor net uh, inderdaad haar zeggen... van, uh, nou, dat je in Irak vooral niet op uh, vrouwen moet afstappen. Dat, uh, <laughs> dat kennen ze hier niet. Want dit is inderdaad echt... Uh, in Brazilië je ja, je op je die, kop als je het niet doet waarschijnlijk. Ja, precies. Mannen die versieren de vrouwen en zeker uh, niet andersom. En uh, dat gaat juist op een hele agressieve manier. Dus dat is, uh, dat is een andere wereld inderdaad. We praten er zo over verder. Eerst heel even wat feitjes. De wereld van Philemon. In New York werd afgelopen jaar het wereldrecord flirten verbroken. Zo'n duizend stelletjes flirten op hetzelfde moment met elkaar. En kwamen zo in het Guinness Book of World Records. In Shanghai is het heel normaal om naar flirtbeurzen te gaan. Ouders bieden daar hun vrijgezelle zoons of dochters aan... om zo de ideale partner te vinden. In Amerika is de afgelopen jaar een man verdronken in het zwembad... omdat de badmeesters aan het flirten waren met wat langslopende meisjes. De familieleden van de man hebben de lifeguards aangeklaagd. In Engeland mogen politieagenten binnen het korps niet meer met elkaar flirten... De regering hoopt zo de productiviteit te verhogen. De wereld van Filemon. Ja, en normaal gesproken wordt dat uh, inge ingesproken... door een hele mooie, zwoede vrouwenstem. Maar die was er helaas vrijdag niet, dus uh, heb ik het zelf even ingesproken. Maar uh, we hadden het over uh, flirten in Brazilië. Ja, die mannen die flirten erop los, maar vinden de vrouwen dat eigenlijk wel leuk? Uh, ja, nou ja, het is cultuur. Dus vrouwen hier zijn het ook gewend. Dus ik denk dat ze eerder beledigd zullen zijn of, of, of uh, ja zich aan de kant getrokken voelen als het niet gebeurt. Um, dus bijvoorbeeld als je ook van Brazilianen hoort die naar Nederland gaan, die denken van ja, waarom, waarom, waarom komt er niemand op mij af? <laughs> maar daar snappen ze niks van. Nee. En um, nee, dus dat is wel zo. Het is natuurlijk hier ook wel dat uh, als vrouw dat je heel goed moet kunnen afwijzen. Um, want anders dan is het al heel gauw van, oh, dat is, is, is played hard to get. En dan uh, gaan ze nog harder achter je aanlopen. Dus het is echt, als je niet geïnteresseerd bent, moet je dat meteen uh, goed duidelijk beter te maken. Vind je dat moeilijk? Ik uh, had er in het begin wel moeite mee. Ja, want dan denk je, ach, dat is toch ook sneu voor zo'n jongen om hem dan gelijk uh, de rug toe te nemen. Ja, dus doet dan is zo lacht zijn een best. beetje vriendelijk. En dan zit je er pas. Want, ja. Hoe is dat eigenlijk als vrouw dat er zoveel zo met je gefleurd wordt? Ja, het is inderdaad... Ik, ik hoorde net eh, eh, ook iemand zeggen van, eh, dat het wel ongemakkelijk kan zijn. Dat is hier ook wel zo. Dat, eh, maar het gebeurt wel vaak ook eh, gewoon op een hele... Eh, ja... Uh, ontspannen manier. Dus ik bedoel, dan wordt er weer wat gezegd of zo. Een beetje op de, op de bouwvakkerige manier, weet je wel. Dus dan, ja. Ja, dan uh, leg je dat ook een beetje nice in je ijsje neer. Dat is niet zo'n... Uh, maar je ja, wordt okay. ook vaak met je ogen, uh, met, met de ogen van de man helemaal uitgekleed. Ja, ja dat ook. Ja, en ook in... Um, je hebt hier bijvoorbeeld uh, in de metro... Uh, op bepaalde tijden heb je... Uh, speciale vrouwenwagons. En dat, uh, dat is dan echt om ervoor uh, te zorgen dat dan niet uh, de mannen zeg maar, in een drukke metro uh, tegen de vrouwen aan gaan uh, rijden. Echt? <laughs> dus dat soort voorzorgsmaatregelen zijn er ook. Dan ga je daar ook dan in zitten? Ik ga daar wel eens in zitten. Ja, zit, als, als het echt lekker druk is, dan, uh, dan, dan, ja, dan zit ik liever daar. Ja. Maar is het daar heel normaal dat als je naar een vrouw kijkt, dat je dan gelijk naar de borst en de bidden kijkt? Uh, ja, kijken is echt geen probleem inderdaad, maar aanraken wel. Dat is echt iets, uh, dus inderdaad ook als, als uh, gringo's, als buitenlanders hier uh, komen en uitgaan en denken van... oh, nou, hier kan het allemaal wel, zodra ze dan dus inderdaad vrouwen aan gaan raken, van in de billen knijpen of zo, dat is echt not done. Dus dan krijg je ook gelijk echt een muziek. Maar uh, je kan natuurlijk ook iets op een andere manier een vrouw aanraken, even een arm om de schouder of dat soort dingen, kan dat wel? Ja, maar het is toch wel aanrakingen, dat, is, dat ligt wat gevoeliger. Het is echt gewoon, uh, ja hoewel, ja, dat zeg ik nou wel, maar aan de andere kant uh, zoenen, dat gebeurt wel echt binnen vijf tellen. Dus uh, <laughs> ik, ik, heb, ik heb ook vriendinnen gehad uh, die hier bij mij op bezoek waren... Die gewoon tijdens het uitgaan uh, uh, ja, echt letterlijk gewoon zijn gepakt. En die helemaal van, maar ik stond gewoon even gezellig te praten. En ineens uh, werd ik gezoend. Van, wat is dit nou? Maar, en ineens ja, dacht ik, dus oh, dit is niet ik, mijn eigen ja. tong. Precies. Ja, ja. dus uh, we zijn wel lekker agressief inderdaad. En ben je er wel eens op ingegaan? Um, ja, nou ja, ik, ik heb een brekende vriend. Dus, uh, toen ben <laughs> ik er dus zeker op ingegaan. Hoe gebeurt ja, uh, uh, die ja. met jou dan, toen jullie elkaar nog niet kenden? Um, eigenlijk, ik, we hebben elkaar op een feest ontmoet. <laughs> en we waren allebei ontzettend dronken. Dus uh, ja, ja heel agressief ja, gegaan. Dus dat kan weet je niet doen meer. Doen. <laughs> nee, maar, nee, maar, nee. Maar het kwam ook heel snel tot zoenen dan. Dat kwam best snel tot zoenen, ja. Dat is ja. inderdaad echt, uh, hoi, wie ben je, waar kom je vandaan? En uh, ja. Hey, en en gaan. het is niet om jou nu een ongerust gevoel te bezorgen... maar vreemd gaan gebeurt er ja. ook best wel veel, toch? Ja, zeker. Ja, ja, ja. nee, dat is maar ja, ja, het, maar de de ook... Maar vind je het niet uh, heel angstig om zo'n Braziliaanse vriend te hebben? Nee, want ik heb eerlijk gezegd een best wel een, een on-Braziliaanse vriend uh, op, op heel veel vlakken. Hij, uh, ja, dat zegt hij. Ja, <lacht> ja, dat zegt hij. Ja, dat doet hij net op... als <lacht> Nee, maar... Uh, Je hebt er een goed gevoel bij. Hè? Je hebt er wel een goed gevoel bij. Ik heb er zeker wel een goed gevoel <lacht> bij. Ja, Hij is niet zo'n stereotype Braziliaanse playboy. Dus... Um, ja, nee, dat, dat, dat zit wel goed. Maar inderdaad, omdat er zoveel vreemd wordt gegaan, zijn mensen ook heel jaloers, hè? ook binnen relaties. Dat uh, uh, het gebeurt heel vaak dat mensen dan niet meer alleen uitgaan en uh, nee, eigenlijk ja. niks meer van elkaar mogen. Omdat ze gewoon echt als ze dood zijn dat er, dat ja, dat ze misschien vertrouwen ze hun partner wel, maar ze vertrouwen de, de andere uh, mensen niet. Dus. Nou. Ja. Ik, ik vertrouw er wel op dat jij zo meteen nog steeds hangt. Dan gaan we het over een ander onderwerp uh, hebben. Maar eerst uh, even muziek dat er best wel bij past. Want ja, haar clips zitten vol met erotiek. Ik heb het over Milène Farmé En ze zingt «Dessin chanté». Een Frans fluistermeisje in Canada geboren. Milène Formé met Dessin Chanté. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. Drukte bij de tankstations het afgelopen weekend. Mensen wilden hun tank nog even volgooien voor de oude prijs. En dat was te merken. Er zijn locaties waar er tussen de 10 en de 25 procent meer omzet is. Mensen willen toch op het laatst nog even de tank volgooien... en het voordeeltje pakken van de wat lagere btw. Automobilisten betalen door de btw-verhoging zo'n 3 cent meer voor een liter benzine. Ja, we hebben het allemaal gemerkt. Afgelopen week ging de BTW op benzine omhoog. Van 19% naar 21%. Mensen gingen vorige week dan ook massaal nog even een volle tank halen... voor de oude goedkope... Nou ja, wat is goedkoop? De oude prijs. Maar nu moeten we er toch echt allemaal aan geloven. Ja, en hoe zit het eigenlijk in andere landen? Hoe duur is de benzine daar? En heb je daar net zulke tankstations als hier in Nederland? Kan je er bijvoorbeeld een heel erg belangrijke gehaktstaaf halen? We gaan het uitzoeken. Dat doen we onder andere met Jeppe Schilder in Kenia. Jeppe, nog een keer nacht. Ben je nog wakker? Hey, nacht. <laughs> Ik ben nog wakker, ja, absoluut. Wat kan je eigenlijk allemaal halen in een tankstation in Kenia? Nou, dat, uh, dat verschilt van uh, alleen benzine tot uh, totdat je echt een, een soort van fastfood uh, kiprestaurant er hebt. En uh, tot, ja, tot, tot eigenlijk bijna al je dagelijkse boodschappen van, uh, van brood, tot toiletpapier, tot, uh, tot de chocola of kaugon. Heb ze een heel supertje erbij? Ja, dit is eigenlijk een beetje wat je in Nederland ook wel eens uh, vaak ziet bij de, bij de tankstations. Dus dat je gewoon allemaal van die snacks uh, kan halen. Maar zeker niet Allee, uit de muur, dan, uh, toch? Nee, nee. Hier, hier niks uit de muur helaas. Geen uh, geen de of iets dergelijks. Nee, maar, we, maar gewoon vers dus? Uh, wel vers, ja. ja. ja je hebt dan zeg maar, een, een, een soort van chicken uh, fast food uh, keten hier. Zo. En die uh, kom je nog wel eens tegen bij uh, de tankstation. Ja, hoe, hoe ziet een tankstation ook midden in de nacht nog lopen? Relaxed, hoe, hoe ziet een tankstation er daar ongeveer uit? Um, ja, dat kan echt zijn van, van dat je uh, buiten de stad bent en dat er gewoon eigenlijk een, een soort van uh, pompje staat aan de kant van de weg. Met, uh, met een uh, golfplatenhutje uh, uh, erbij. Uh, tot gewoon eigenlijk de, de, de tankstations van de, van de grotere bedrijven, die, uh, die je ook in Nederland ziet. Een ja. heel uh, dak eromheen. En, uh, ja, alleen het is wat, uh, je wordt overal bij uh, geholpen. Dus je hoeft niet zelf te tanken, dat, uh, dat wordt allemaal voor je gedaan. Dus je hoeft eigenlijk je auto niet uit? Je hoeft uh, je auto in principe niet uit, nee. Nee, ja, dat vind nee. ik altijd zo mooi. Ja, je ziet het in Nederland nog heel af en toe. Ik kom uit Vorden, dat is een klein dorpje in de achterhoek. En daar, uh, tot voor kort, was daar iemand die dan uh, bij je kwam tanken. Maar die is er nu ook mee gestopt. Nu zit er zo'n persoonlijke auto. Het is volgens mij nu meer onbemand, uh, allemaal ook in Nederland. toch? Ja, ja, ja, maar dat maakt het wel leuk toch? In, in Kenia om dan te tanken? Ja, op zich. Uh... Ja, ja, je moet je auto volgooien. Dus ik heb zelf geen auto hier, hoor, moet ik zeggen. Maar ik heb een uh, taxichauffeur die ik regelmatig neem. En dan, dan moet ik er even langs. Ja. Maar wat wel grappig is hier, je, ga, je geeft zeg maar aan voor hoeveel geld je wilt tanken. Dus zeg uh, je wilt voor 5 euro je tank volgooien. Uh, en dat wordt dan daar op die, uh, op die, op die pomp inge, ingetoetst. En uh, dat is dan uh, precies de hoeveelheid uh, die je krijgt. Oké, okay, dus, dus gooi maar vol, dat is er niet bij daar. Nou ja, dan, dat, dat kan ook natuurlijk. Ja, dan, dan moet je wel precies weten voor, voor welk bedrag ja, ja, ja. hij helemaal ja. vol zit. En wat vind je nou het grootste verschil tussen een Keniaans tankstation en een Nederlands tankstation? Uh, ja, goed. Ja, de Nederlandse snacks die heb je natuurlijk niet. Dus dat is het grootste verschil. Mis je dat dan? Uh, wat zei je? Mis je dat? Nou, ik heb zelf geen auto in Nederland. dus uh, oh. Ik woon uh, ik, ik altijd in de binnenstad van Utrecht. Dus, uh, <laughs> dus wat dat betreft, dan is een uh, fietsje oh. praktischer. Ja, ja, ik werk natuurlijk uh, bij de tv. En dan reis je de hele week door het land. En dan uh, ja, ga je er regelmatig even wat eten. En vroeger, ga je ja, dat kan ik Altijd ja. even die, uh, die muur leeg trekken, zo diagonaal. Maar uh, ik werd zo dik. En tegenwoordig hebben ze van die zakjes met worteltjes erin en appeltjes. Dat is eigenlijk wel. Uh... Ja, die zie je ook wel. Uh, die heb je inderdaad ook heel veel inderdaad, uh, daarvoor. Ja. Maar, maar ja, dat, nog... uh, dat zie je hier nog niet. Maar er staat altijd wel iemand ernaast uh, weer met een uh, kraampje vol, uh, vol groenten of, uh, of fruit. Uh, wat je ook nog kunt kopen. Dus, uh... Het lijkt me best wel een arm land, toch? Zijn er wel veel auto's? Nou ja, het is, het is echt een beetje het contrast tussen, ja, je hebt hele rijke mensen die echt in, in belachelijke auto's uh, rondrijden, van die, uh, van die grote SUV's. Ja. Uh, en natuurlijk heb je de mensen die, die echt uh, uh, nog een koning kunnen krabben, zeg maar, zo uh, weinig. Dus ja, dat, dat, dat, dat contrast is heel groot. Maar wat wel leuk daarbij, of wat wel interessant daarbij is, is dat je ziet als mensen hun salariskookje aan het einde van de maand hebben gekregen, dat betekent dat ze ook geld hebben om benzine te kopen. Dus dan opeens zijn er wel veel meer uh, auto's uh, op straat uh, aan het einde van de maand. Ja, dus als je wel gewoon geld hebt, moet je dus nooit aan het einde van de maand uh, gaan tanken. Nou, dan, dan sta je misschien uh, wat langer uh, te wachten bij de pomp. Maar uh, ja, sowieso kom je, is het verkeer dan uh, een stuk uh, drukker. En doordat Kenia op zich de afgelopen tien jaar wel een uh, behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, hebben ook veel meer mensen toegang tot een auto gekregen. Ja. Al is het wel ontzettend duur als je het vergelijkt met Nederland. En, uh, waar je in Nederland nog voor 500 euro een auto uh, koopt, ja, dan moet je hier toch wel minstens op 3000 euro uh, al so. rekenen. Dus dat is dan wel weer echt een, uh, een gigantisch verschil met, uh, met Nederland. Voor echt een oud tweedehands bakkie. Ja, echt gewoon voor, voor echt een barrel uh, de, betaal je al heel veel, uh, heel veel geld. En, uh, maar ja, om een barrel te kopen, dat is niet zo heel uh, verstandig hier. Zo, want u wil niet uh, midden in de nacht uh, langs de kant van de weg met pech komen te staan. Nee, dus, uh, nee. dan heb u al een probleem. Het is dus kwart voor drie bij jou. Wat moet je morgen doen? Morgen, uh, morgen ga ik naar een, uh, naar een festivalletje hier zo. Uh, in uh, Iets buiten Nairobi. Ach, wat een rotwerk heb je toch. Een uh, muziekfestival. Dat begint over een uur of één. Dus, uh, Ach, heel wat gezellig. vervelend. Nou, heel veel plezier ja. daarbij. Ik uh, hoop dat je snel te spreken. Oké, okay, groeten. Ja, je hebt een schilder vanuit Kenia. En dan gaan we naar Irak weer. Nine, hallo. Hi. Hallo. Ja, een tankstation in Irak. Wat moet ik me ja, daarbij dus voorstellen? Ja, er zijn er heel veel. <laughs> ja, er is natuurlijk heel veel olie daar. Ja, ja, ja. Dus, er zijn er bij. Het is hier ook... Iedereen heeft hier een auto, twee auto's. Het is een enorm autoland... met. Hele grote wegen en, en uh, het verkeer is hier een gekkenhuis. Ja. En, um, uh, de, en de, ja, er zijn gewoon ontzettend veel tankjes. Dus soms van een heel klein, dat het gewoon echt alleen een pomp is, naar gewoon hele grote. Met ook uh, gewoon een, een, een winkeltje erbij. Ja. En het grappige is, je hebt hier een heleboel in Irak, gewoon qua alles, een heleboel dingen zijn uh, namaak. En je hebt hier dus ook een keten en wat dan Shell heet. Het laatste Shell. <lacht> en het logo is dan ook een grote schelp. Zit <lacht> dat soort dingen. Oh, wat grappig, wat grappig. <lacht> Hey, en uh, wordt er dan ook uh, gefietst in Irak? Of is het echt, uh, doet iedereen echt alles met de auto? Echt alles met de auto. Hmm. Ik vind het zelf heel leuk om dan uh, bijvoorbeeld van werk dan naar huis te lopen. Maar door, door Soedemania heen loopt een hele grote brede ringweg. Ja. En die moet je dan op een gegeven moment oversteken. En er is wel een zebrapad. Maar het is gewoon bijna niet te doen. Ik bedoel, mensen stoppen echt niet. En het raast als een idioot. En de fietst hier echt helemaal niemand. Nee, want ik en de weet... sportschool, maar niet, uh, niet uh, absoluut niet op straat. Nee, want ik ben een vervent fan van het wielrennen. En ik weet, de, in, in Iran heb je gewoon wielrenrondes. Maar dat heb je daar dus echt helemaal niet. Nee. Nee, dat heb, heb je echt niet. Dan zal het meer gewoon buiten de stad zijn. Je kunt de bergen in en dat soort dingen. Ja. Maar ik zie het echt, ik zie het nauwelijks. Mis je dat dan niet, het ja. fietsen als, als, als echte Nederlandse? Ja, ik mis het wel. Maar ik vind het, het, het, het uh, uh, sowieso gewoon het, het uh, uh, sportieve buiten. In Nederland, ik kan al drie keer per week hardlopen. Nou, dat is hier ook, het, het kan wel, maar dat is als, als vrouw ook weer wat lastiger. Dus dat mis, dat mis ik wel, inderdaad. En het fietsen zeker. Ja, ja. Zie je dat eigenlijk ook bij vrouwen? Ja, we dwalen een beetje af, maar ik vind het wel interessant. Sorry. Zie je dat ook bij vrouwen daar, dat ze, uh, dat ze te weinig sporten? Um, ja, je ziet het, het is, ook qua eten. Het is geen hele gezonde maatschappij. Ik doet het nationale... Die kunt hier echt ook wel heel lekker eten, maar er zitten met name heel veel fastfood-dingen en heel veel kebab. En heel veel... Mm. Ja, er zijn best wel veel uh, ongezonde mensen in die zin. Maar sportscholen zijn hier wel weer uh, uh, populair. Ja, mm. dat wil ik zelf ook wel doen, maar ik moet even goed uitzoeken. Sommige zijn dan weer niet, dat mag je als vrouw weer niet in, of alleen in bepaalde uren? Dus dat soort dingen moet je allemaal even goed weten. Yeah. Maar sportscholen zijn wel weer heel populair. En je hebt hier wel grote parken waar mensen dan uh, uh, uh, gaan joggen en zo. Ja. Maar het zal een minder sportief land zijn dan Nederland is. Ja, Nou, je had het over snacks. Dan komen we met een uurbocht toch weer bij het tankstation. Wat kan je er eigenlijk halen? Ja, dat is, dat is een goed rondcirkel. <lacht> <zo. lacht> um, <lacht> je, je kunt er, je kunt er je gewoon allerlei, ook de, uh, uh, uh, uh, gewoon de, de snoepdingen en... Uh, uh, noten. Want ze zijn nu heel gek op noten. Oh, lekker. Um, ja. ja, dat is zeker. Dat is wel nou weer lekker. gezond. Dus weer gewoon verschillende dingen. Ja, en een bloemetje of dat soort zaken, kan je dat ook halen? Nee, nee, bloemen heb je hier nauwelijks. Oh. Ik heb hier één bloemenwinkel gevonden. En dan kun je dan bloemen kopen die eigenlijk al helemaal uitge, uitgeboeid zijn. En dat kost dan 25 euro. Wat koop je Zo. dan om het goed te maken? Wat zei je? Wat koop je dan om het goed te maken? Uh, chocolade <laughs> en, uh, of, of noten. <laughs> en uh, wat koop mensen. Ja, dat is met name chocolade, zoetigheid. Dus als je daar met chocola of noot aankomt, dan uh, zegt iemand van: Ja, je hebt iets goed te maken, wat heb je misdaan? <laughs> ja, ja, zo klinkt het. Ja, dus zullen ook, dus mensen zullen ook wel andere dingen geven. Maar volgens mij, je hebt hier ook wel. Uh, mensen zijn ook wel uh, een beetje. Soms een beetje op het kietscherige af, maar ook wel van de mooie horloges of soort dingen. Ik denk, als je een, een, een goudkleurig horloge krijgt, dan, dan is er iets gebeurd. Dan weet je wat. Het is. Oh, ja, dan is er echt iets ergens gebeurd. Nou, dank je wel. Ik vond het heel leuk om je te spreken. Het is leuk om uh, zo met iemand uit Irak te praten en dan over de normale dagelijkse dingen te hebben. Ik hoop dat we je nog een keer terug mogen bellen. Zeker, ik vond het ook hartstikke leuk. Dank je wel. Het is nu bijna drie uur, dus uh, hup naar bed. Dat ga ik doen. Nog even een je wel, nootje he? en erin. Dankjewel. Hoi. <laughs> no, no, no, no. En dan gaan we naar Anne in Brazilië. Ja. Ja, btw op benzine. Heb je dat in Brazilië? Ja, dat heb je hier ook inderdaad. Echt? Ja. Het ja. goed dat je dat weet, want jij hebt helemaal geen rijbewijs, toch? Ik heb wel een rijbewijs, maar ik rij hier geen auto. Want ik, uh, ik durf hier niet helemaal aan. Oké. Okay. Ik, ga zo, ik kom zo nog heel even naar je terug. Heel even wat feitjes. De wereld van Philemon. Het mooiste tankstation ter wereld staat in Slowakije. Het tankstation ziet er heel futuristisch uit en kost er dan ook aardig wat. Gelukkig is de benzine even duur als in de rest van het land. Een volle tank kost het meeste in India. Nederland staat op de vierde plaats van de duurste benzine ter wereld. De auto die het minste benzine slurpt, komt uit Nederland. Studenten van de TU in Delft hebben de duurzaamste auto ter wereld gebouwd. De wereld van Philemon. Ja, waarom heb je eigenlijk geen rijbewijs, Anne? Ik heb wel een rijbewijs. Oh, zei ze net ook al? Oh. Ja, dat zei ik net ook. Nee, ik oh, heb een so rijbewijs, oh, maar dan dan ik, ik, ik rijd hier sorry. geen auto. Nee. Oh, ja, ik heb hier heel groot uh, op de computer staan. Ze heeft geen rijbewijs. Oh, nee. nou, dat, dat is niet waar. Maar <laughs> heb je in Brazilië wel eens auto gereden? Ik heb in Brazilië... Nou, ja, ik heb één keer auto gereden in Brazilië. Maar dat was echt een stukje van... Uh, van uh, ja, zeg maar, deze gaat verderop, omdat ik echt even niet anders kon. Maar ik, ik hou er niet van om hier te rijden. Ik vind het allemaal Want? heel Hoe? chaotisch in het verkeer. Oh, het is heel chaotisch. Is het een echt auto land? Ja. Ja, ja, ja, ja. Er is... Uh, Echt uh, ja, jammer genoeg vooral geïnvesteerd in, uh, in wegen en uh, in auto's zeg maar, in dit land. En heel weinig in treinen, uh, metros en dat soort dingen. Waar ja, in zo'n groot land wel meer, uh, uh, waar ze wel meer aan hadden gehad. Maar uh, dus, het is echt uh, allemaal auto's, auto's inderdaad. Ja, en fietsen, kan dat daar? Fietsen? Ja, dat kan, zeker. Dat doe ik ook. <laughs> Oké, okay, en dat is gewoon veilig daar? Want in veel steden is dat natuurlijk heel onveilig. Nee, het is absoluut niet veilig. Nee, nee, nee. Er zijn wel. Ik woon uh, dicht bij het strand. En langs het strand, helemaal daar is wel gewoon een goed fietspad. En ze proberen hier wel steeds men, meer mensen aan het fietsen te krijgen. Dus er worden gelukkig nieuwe fietspaden uh, aangelegd her en der. Maar uh, ja, nee, het is echt fietsen met hindernissen. Ik heb nog net geen helm op, maar ik ben al een paar keer echt pijn over de kop gevlogen, omdat er weer iemand uh, niet uitkeek en gewoon weer voor, voor je wiel, wiel uh, sprint. Ja, maar ik zou gewoon toch een helm op doen hoor. Ja, het ziet er een beetje ja. de bil uit, maar het is wel echt veel veiliger. Ja, ja, daar nou, ga ik eens even naar kijken hoe <lacht> die die zijn. Ja, nee, je hebt gewoon van die wielren daar kan je ook gewoon doorheen zweten, zeg maar. Of de, ja, er zitten van die luchtgaatjes in waar het vocht dan uh, uit verdampt. Dat gaat echt ja. prima. En, en een tankstation. Ja, nee, het is wel beter, denk ik, omdat je inderdaad vooral veel tussen het verkeer gewoon echt fietst. weet je wel gewoon ja. echt op bussen gewoon je bijna klemmerijen en zo. Dus dat is uh, niet zo fijn. Uh, nee, nee. Nog even heel kort: hoe ziet een tankstation eruit in uh, Brazilië? Ja, een beetje hetzelfde als in het Nederland. Het enige is denk ik dat je, dat je niet zelf de benzine in hoeft te doen... omdat er dan nog iemand staat die dat voor jou doet. Ja. En, um, maar het gaat heel goed in ja. Brazilië. Dus dat zal waarschijnlijk wel verdwijnen op een gegeven moment. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja. En een ander verschilletje is dat hier heel veel auto's op, uh, op alcohol rijden. Dus dat uh, zie je ook bij alle tankstations wel. Oh, oké. Okay. Ja. Omdat het dat is milieuvriendelijker of... Ja, precies. Ja, ze zijn natuurlijk hier in Brazilië ook heel ver uh, met het ontwikkelen van uh, biofuel en zo. Okay. Uh, dus op alcohol en uh, ik geloof van mais uh, wordt ook gemaakt en zo. Alleen uh, er is nu een tijd terug, is er uh, allemaal olie gevonden natuurlijk. Daarom gaat het ook zo goed met Brazilië. En uh, toen is dat weer een beetje op on hold gezet. Omdat ze is van, oh kijk, nu hebben we olie. Dan hebben we dat niet meer nodig. Dan uh, screw the environment. Dus dat, uh, ja, dat is een beetje jammer. Anne? Ontzettend bedankt. We gaan nog even heel snel een plaatje draaien voordat het nieuws begint. Goeienacht, dankjewel. Project Wes met Alane. Op naar het tweede uur. We gaan het hebben over respect voor de politie en humor. Hoe wordt dat beleefd overal ter wereld? Tot zometeen.